De krochten, een zoektocht naar de wortels van de nederlanden. Goedenavond luisteraars van de Krochten. Deze avond ontvangen we niet één, maar twee iconen uit de vaderlandse rockgeschiedenis. Namelijk gitarist Frank Stein, bekend als lid van de Speedwins, maar hij heeft ook gespeeld met softies, helmets, filth, de band van Captain Sensible, die ooit lid was van de Damned. En op dit ogenblik brengt Frank muziek uit onder de naam Frankenstein waarin hij vaak nauw samenwerkt met onze andere gewaardeerde gast en bekende muzikant, die reeds eerder voor onze microfoon plaatsnam, Dirk Polak, die we kennen van Meccano. We gaan beide heren, maar met name Frank aan de tand voelen over hun muzikale historie, hun langjarige samenwerking, de invloeden en hun roots. Mijn naam is Dirk van Duin en met mijn collega Pim Groof gaan we Frank en Dirk samen mooie verhalen ophalen en zeker ook horen welke projecten de mannen nog hebben staan. Welkom Dirk en Frank. Hebben jullie hier nog, nog iets aan toe te voegen? Nee, dat, uh, dat intro klinkt heel goed. Ik zeg goedemiddag. <laughs> ja, goedemiddag. Ja. Ja. Ik heb wel meteen een vraag. Mag ik vragen hoe oud jij bent? Uh, ik ben uh, op het moment 64. Oké. Okay. Ja, ja, dan kan ik een beetje plaatsen. Ook de punkperiode ja. wanneer je begonnen bent. en zo. Ja. En dan kunnen we je verhalen goed plaatsen. Ja, ja, precies. Nou Frank, we gaan eerst eens terug naar je jeugd. Want, uh, ja. waar, waar kom je vandaan? Ben je geboren in uh, Amsterdam? Of? Ja, in Amsterdam-West, uh, Osdorp. En uh, ja, daar uh, kwam ik op uh, toen ik drie was terecht. En dat uh, was een nieuw gebouwde buitenwijk met heel veel ruimte, heel veel groen. En uh, ja, dat was uh, als kind uh, ideaal. Je kon daar lekker voetballen overal. En uh, ja. spelen in uh, ruimte, rennen, vliegen. En, uh, flats waren redelijk goed. En, uh, ja, ja. Dus... en kwam jij in een muzikaal gezin? Nou, Hoorde je al vroeg muziek uh, thuis, of niet? Nee, helemaal niet. Het, uh, het, het is ook, dat vertelde ik ook net weer in de auto, dat mijn moeder eigenlijk vlak voor haar dood pas vertelde dat haar vader heel muzikaal was. Okay. En dat heb ik, dat, wat ik vroeg wel, als ik zei, nou we uh, nog meer muzikanten in de uit. familie. En dat ja. zei ze altijd nee. ...heeft ze misschien verdrongen of zo... Ja, ja. ...maar die kon aardig piano spelen... ...en uh, gewoon op, op vraag en antwoord... Uh, ...gewoon alles spelen... Wat, wat, okay. uh, een soort dat was jouw opa? Dat was mijn opa. Maar die heb je niet... Uh... Nou, die, die, die, die, die zijn in een uh, nogal... ...vervelend ongeluk terechtgekomen... ...in de Tweede Wereldoorlog... Ja. ...waar het halve gezin bij sneuvelde... ...en die man is daar eigenlijk... ...nooit meer helemaal uh, mm. van hersteld... Ja, ...ik ken hem als een oude, wat sombere man... Ja. ...met een sigaartje... En, uh, had niet veel op met kinderen en zo, dat vond hij allemaal maar druk. En, en we waren er ook niet vaak. Dus dat, ja, dat. Maar op een zeker moment ben je toch in aanraking gekomen met muziek. Ja, en dat heb ik ook weer aan mijn moeder te danken. Wij gingen in ons jeugd wel eens naar Spanje. En dat, uh, dat was al een hele avontuur ja, dat zeker. in die tijd. Dan ja. ja, was ik een jaar of acht, negen, tien. En dan gingen we toch wel elk jaar een paar weken heen met een caravan en een auto. Uh, Oké. Okay. Ja. En het was heel, heel goedkoop en altijd mooi weer. En, maar zo kwamen wij ook, ook wel eens in een uh, uh, hoe heet dat nou? Flamengo-avond. En dan werd daar mooi op die gitaar gespeeld. Ja. En nou, dat, dat vonden wij natuurlijk prachtig allemaal als kinderen. En, uh, en toen uh, dacht mijn moeder dat het wel een idee was om uh, ons ook een gitaar te geven. Dus, Oké, okay, zo begonnen. Ja, ja, en dat was dan voor mijn broertje, mijn zusje en ik. En dan kregen we een Spaanse gitaar. En, uh, Gekocht ook in Spanje? Nou, nee, dat, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Dat, dat denk ik niet. Dat had gewoon <laughs> toch wel in Nederland. Oké, uh, ja. En, uh, maar mijn broer en mijn zus die haakten daar al snel bij af. Maar ik vond het, uh, <coughs> ja, fascinerend. En uh, toen kwam ik ook op de middelbare school. En er zaten dan andere, grote school. Er zaten dan ook jongens op een gitaar. Dus, nou, dan hing ik echt uh, dan zag ik dat iedereen luisterde en uh, kijk hoe ze dat dan allemaal deden. Okay, ja. dacht ik dacht, nou, dat wil ik ook. En, en, en inmiddels ook de rockmuziek ontdekt. Hè, de gitaristen, de, de, de Richie Blackmore's en de Jimmy Page's en de Jeff Becks. Oh ja, de echte gitaristen. Ja. En uh, ja, dat was een soort, uh, ja. ja dat, uh... Er zelf helemaal geen muzikale opleiding gehad. Nee. nee? nee allemaal ik, zelf aangeleerd. Ja, nou ja, en ook met vrienden. Hè. Ja, tuurlijk, hè. Ik heb bijvoorbeeld uh, mijn eerste beentje heb ik met Martin Bakker gespeeld, die bekend is van de Nits en van Grupo uh, okay. Sportivo. Ja, ja. En uh, nou, die leerde ik kennen op de middelbare school, een hele aardige gast. En, uh, maar die, was al, die kon al die slagjes heel goed en al die septima koortjes. En dus ik uh, zei ja, zullen we samen? Dus zei, ja, kom maar. Dus daar heb ik uren mee samen zitten spelen op oh, zijn ja. zolder. Ja, ja. En uh, veel van geleerd ook. Ja. En, uh, nou, totdat we dus ook een beetje begonnen. En uh, nou, dat spelen we al uh, op ons 15 vijftiende, zestiende. Dat raden we al op hier en daar. En dat, uh, ja. Nou, dat klonk best, voor dat ons gevoel... Ja, dan hadden we vier nummers, het, uh, twee keer zingen ja. tien minuten solo. En maar was het dat punt wat je kwam in de Nee, nee, nee dat, was, dat was echt. Ja, nog, uh, ja. ja. ja. Dat was, wij dat speelden de de nummers van Eric Clapton en de Elman Brothers. Uh, Oké. Okay. Ja. En een beetje Lou Reed-achtige. Uh, uh, maar dan lag de lat al aardig hoog. Ja, zeker. zeker. Dus het ging je wel gemakkelijk af ook? Uh, nou, op een gegeven moment uh, wilde ik niks anders meer. Ik bedoel, ik ging niet meer naar school, ik, zat, ik, had, ik had een elektrische gitaar. En het voordeel van een elektrische gitaar, als er geen versterker bij zit, is dat je de hele nacht erop kan toppelen, Klopt. zonder dat iemand er last van heeft. En dat, was ik, dat deed ik dus ook. Maar je had wel, volgens mij wel een goede omgeving in Amsterdam, hè? Uh, veel andere muzikanten. Ja, het, was zo, ook het, uh, het leuke was, die, die jongen waar ik daar vaak naartoe vlucht, die kwam uit ja. een heel groot gezin en die had oudere broers. Okay. En, ja. en hij was een nakomertje en die, ja, van hen had hij die al die kennis. Ja. had ja. goede muziek en zijn oudere broer zat in een, in een vrij bekende band al in, in uh, okay. Oostdorp, die heette ja. Garden. Onder andere met Rob Schouten, een bekende gitarist later, ja. en Jan van der Meij, die daarin okay. gespeeld heeft. Ja. Dus uh, ja, die hielpen ons ook een beetje. Als ja. wij naar een optreden kregen, ja, dan kregen wij versterkertjes en dingetjes. Oh, is... En die vonden het ja. hartstikke ja. leuk dat, uh, ja. dat die jonge gastjes <laughs> al. Uh, en konden ja, wel eens een bij hun doen en zo. wat uh, oh, gek, ja. Ja, dus dat, ja. ja en het is dus leuk. Ik heb weer, sinds mm -hmm. heel lang weer contact met die jongens. Okay. Met, ja. met die oudste broer dus. En uh, zijn middelste ja. broer. En uh, Anton heet die Anton ja. zelf. Was gisteren nog bij hem. En uh, dat is ja. heel leuk. Uh, ja, dat lijkt ook. Dus die okay. zie ik ja. gewoon ook weer regelmatig. En, uh, en wordt het dan een reunie? Of, uh, nou, ja. dat hebben we wel gehad. Een jaar ja? of tien geleden, ja. dat, dat was wel echt uh, ook ik helemaal... Uh, ...instrumenten mee, een beetje spelen. Ja, Oké, okay. ja. Ja. Ja, want Oostdorp was toch denk ik een uh, beetje besloten gemeenschap al, hè? nog toen? Ja, het, ja het, was, het was ook eigenlijk wel een eiland. Want je, je had dan... Uh, als je naar de stad had je één <laughs> ja, ja. En die had dan helemaal die Cornelis-Lely-laan En het was inderdaad alsof je van de stad... Uh, ja, dat was gingen. over een dijk en dan kwam je in, de, in Osdorp. Ja. En dat, ja, daar zat inderdaad een hele grote, een paar ja. kilometer tussen. Dus je woont er niet meer? Nee, ik woonde er al heel lang niet meer. Oké. Nee. nee. Okay. nee. nee ik, uh, ja, ja. Toen ik toen ik een beetje uh, in die punkwereld kwam, toen, uh, ja, toen ging ik snel al op mezelf. kwam ik vriendinnen tegen en dan kon ik me intrekken. En, uh, <laughs> ja, dat is... Ja. Ben je, je eigenlijk een punkman? Nou, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet, Want in, in het begin, uh, nou ja, wij waren van een beetje van die bluesrock, van die, blues -rock, hein, van die uh, country rock achtige muziek, en die Clubton-achtige muziek, ja. ja. waren we langzaam een beetje naar de jazzrock aan het gaan. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja. hè, een beetje Chick Corea zo, Return to Forever. en oh, oh, uh, mooie muziek. Ja. Aldemir Hola en uh, ja. wow. uh, John McLaughlin. Nu moet ik ingrijpen. Of hey, hij een punkman is. Hij, hij is nog tenminste, hij, toen hij daarmee in aanraking kwam, werd hij natuurlijk een punk. Maar he hij heeft die mentaliteit he. nog steeds. En wat is een dus mentaliteit? Dat nou, ook... ja, politiek incorrecte en al die dingen meer wat daarbij kon kijken. Oh, okay. ja. Hij is gewoon trouw aan, aan een bepaalde denkbeeld. Hij heeft ook een liedje, dat zal hij waarschijnlijk spelen. Mm -hmm. Dat is kritisch. Okay. Zijn ja. teksten zijn altijd een beetje kritisch op de manier waarop die punten waren, zeg maar. Vandaar dat ik zeg, hij is volgens mij echt een punk. Ja. Maar nu we het dan toch over punk hebben. Je hebt natuurlijk binnen die punkbeweging ook stromingen. En, en als je ja. kijkt naar punk uh, in Rotterdam of in Utrecht. Het waren eigenlijk allemaal eigen scenes met eigen... Ja, klopt. Klopt. Ja, want uh, er zijn heel veel scenes die ik totaal niet ken. Nee, maar het is ook een mentaliteit. Ja. Een algemeen ding wat er overheen hangt, ja. is een mentaliteit. En die heeft hij. Ja, ik heb dat, absoluut die en, en, mentaliteit van die punk. Nog steeds. Maar dat ontdekte ik ook wel tijdens het punk, hè, want toen ging ik er een beetje in verdiepen. en uh, Ja, dan hoor je de sekspistels en die teksten, dat is natuurlijk. Ja. En toen uh, had ik ook zoiets, oh ja, daar is het ook op gebaseerd. Het is ook een beetje protest tegen zoals het in Engeland ging, die armoede daar. En, uh, ja, afzetten tegen de burgermaatschappij, ja, ja, dat ja, denk ik en, en ook. En ja. doe het jezelf, hè? Do gewoon yourself, ja. uh, niet wachten op een platenmaatschappij. Nee, ja. gewoon hup. Uh, ja. Niet te, te beginnen, oefenen, beginnen. Ja, ja. spelen. Ja. Ja. En ja, dat vond ik er wel leuk aan, dat vrije. En dat uh, toch ja, een dat beetje zeker. dat... Uh, en in ja. het begin was het in Amsterdam natuurlijk ook wel gelieerd aan de kraakbeweging. Of ja, had dan je dan hij, daar, niet... nee, daar had ik ook niet zoveel mee op. En ook nee. niet mee te maken. Dat, dat uh, nee. was in Amsterdam toch een ding wat in het paradies zou in plaatsen. Zoals, uh, hoe heet het, die tent ook weer daar op een van die grachten. Frankrijk. Ja, ja, dat is ja. later. Dat is, dat is wel zo'n bol. Ja. denk ik vind het Maar in Paradiso was een hele levende geschiedenis. Alles wat er in Engeland gebeurde, kwam ook wel naar Paradiso ja. toe. Maar ah, alles wordt ook getroebleerd, hè Ik bedoel, Sex zijn daar geweest. Als je de mensen hoort praten die bij het concert geweest zijn, had je vijf, zes keer Paradiso uit kunnen verkopen. <laughs> ja. En het was nog niet eens ja. voor, de half, voor de helft vol toen de Sex Pistols daar speelden. Dus ja. er komt ook een hele hoop hoe heet ik, bij. Hè? Fantasie. Ja, ja. Maar iedereen dat, is daar wel geweest en wij, konden, wij zaten wel in bandjes waardoor je het voorprogramma kon doen of wat dan ook, weet je wel, want zo gaat het, komt ja, van het een Jullie hebben het al wel de... gezien Ik nee, heb het ze zeker gezien. Ik, ik, ja, niet, ik, wel. Nee, ik Johnny Rotten met een PTT postzak aan, die over zijn hoofd heen getrokken. Nee, en dat niet. was ook samen met twee andere bands, de Vibrators, die waren al wat ouder eigenlijk. Ja, van, ja. Ja. En de Heartbreakers met Johnny Thunder. Ja, daar heb ik nog een volprogramma ja. voor gedaan in, uh, in Arnhem in de Stokvishal. Ja, ik heb ja. ook in de Stokvishal ja. gespeeld, ja. maar dan ja. met uh, Madness geloof ik. Ja, dat was met de specialist. Dus Nee, want het, dat, dat ik dus ook niet zoveel uh, contact had met medepunten. dat kwam ook, ik kwam in die band, het was een Engelse band, uh, een Engelse frontman, zanger, uh, liedjeschrijver, uh, die het allemaal regelde. Hij Welke band? De Softies. Ja, ja. Mm -hmm. Hij had Jan Bick als sponsor. Jan Bik van de, de Seks en de Paraclubs. Want in het begin heet wij ook GB ja. en de Softies. Oké. Okay, Jan DJ. Bik, GB en de Softies. <lacht> Vraag. Daar had die, die hij had, uh, dus een PA bij geregeld. En een busje. Yeah. En uh, okay. twee roadies. En, uh, dus ik kwam eigenlijk uh, in een <lacht> En groepjes Gespreid ja, ja. <lacht> ja. Dus dat, ja, dat, ja, dat uh, ja. Ik stond een keer ergens de jam in de melkweg. Dat, dat deed je dan. Uh, een beetje zo, een beetje... Uh, uh, uh, ook van die ellenlange ja. schemaatjes. En, uh, ja. en toen kwamen er ook twee jongens naar me toe. Uh, die zeiden, wil jij niet in een punkband spelen? Ik zei, punk? Nou, ja, nee, ja, dat was ook wel een mooie toe, jongen. Ik zo met Billy Idol ook, zeg maar dat. Dat ja. had hij ook. En we dus nee. straal iets uit. Maar vooral veel dames op ja. Ja? Zeiden, ja ja ja ja, ja. ja, ja. ja. Ik niet heel erg punk. <laughs> nee, maar dat ja... Nee, maar maar ik, zei, ik, dus je... zei, ik zei tegen die jongen: Nee, we gaan toch niet schelden. Hè? Hij zei: Ja, maar dat is leuk, want uh, we hebben veel werk en uh, je verdient zeker 100 gulden per avond. Oh, ik zeg: ja. Oh, ja. Nou, dat is uh, dat Ik, was, uh, overweeg ik, dat ik, ik was 19 en ik, uh, ik was net werkloos geworden. En uh, ja. ik ben dan met een lullig uitkering. Dus ik denk: Nou, doen. Ja. ja, dus ik ben daarin gestapt. En uh, nou, binnen drie weken waren die twee ontslagen, want we hadden een optreden in uh, Paradiso. Het uh, volprogramma van de Boom Down Rits. Oh, nou. en, en die drummer ja. en die gieterijs die begonnen dan snel. Maar dat ging dun dun dun. En dat eindigde. Dus die, die mic die was uh, na dat opteer was in witheid. Hij zei. You're fired. Die had ze er meteen uitgegooid. En toen zei hij hey Frank. Uh, we get another drummer and we don't. <laughs> as a three piece. Ja, ja. Nou zo gedaan Dus kon de tempo niet volgen. Ja zelf. toen kwam Joel ja. ja. Komkommer erbij. Die later nog beroemd is geworden als producent van Sparco. Daar had hij een paar okay. nummer 1 hij ja, mee. Zo. En uh, ja, die kon het lekker, uh, die sloeg het goed ja. vol en die hield het tempo goed. En, uh, ja. en het was een leuke gast. Dus we waren met z'n drie ontzettend veel lol. Ja. Ja, ja, dat was de hoogtijd van de punk natuurlijk. Hè? Ja, 70, zeker 98, nou, 78, ja. Ja. in de 70-jarige. Begin 78 70 hadden we ja. dus ook een singeltje. Ja, oké. Okay. En dan heel Nederland door? Of ja, ook, was, uh, heel Nederland, ja. ja. En uh, ook nog wel eens net over de grens. Ja, en het, nou dat was wel twee, drie keer in de week, uh, toen kregen die buurthuizen nog een beetje subsidie. Ja, ja klopt. Dat is ja. Nog net, uh, en, en je had, had veel meer van die kleine zaaltjes ja. waar je kon optreden. Ja, ik, meer, ben, nee, maar... ik, ik herinner me niet, meer. ik kwam in de, in de raarste dorpjes en ja? dat was altijd wel een... Ja, en uh, omdat je toch een singeltje op de radio had, die Alfred ja. Lagarde die draaide het uh, stevast, ja. Ja. Ja. riepen die mensen om Suicide nou dat uh, spelen we dan drie keer op een avond. say yeah. Ja. Maar met de, met, met de softies, uh, kon je daar je muzikale ei in kwijt of was dat... Nou, ik, ik begon toch wel langzaam ook een beetje uh, van mening te veranderen. Want het was allemaal helemaal niet zo makkelijk. Als dat je, dat eigenlijk, uh, dan denk je oh, He? het eigenlijk... Het zijn een beetje rock'n'roll ja. schemaatjes en het... Maar, Drie akkoorden. Ja, ja. ja, maar dat waren dus wel wat meer melodieuze nummers. En dat tempo, want ik was bassist. Ik ben eigenlijk geen bassist, maar ik werd dus als bassist gevraagd. En uh, ja, die gitarist die deed dan zijn slagjes. En ik met die drummen moesten het eigenlijk... Uh... Dus dat okay. was wel eens een uh, duimpje. Echt, ja? Een ja, kramp in het duimpje, hoor, na het ja. optreden. Dat was wel do ja. En het moest steady. En, ja. en het was wel... Het was sport, echt. Ja. Uh, ja. Dus... Uh, en, en ja, snel. De, akkoorden verschillen. De, de, de, de, de je moet er echt bij zijn. Dat, ja. Uh, ja. Klinkt mij niet als punk in de oren. Nee, punk was inderdaad ja, recht toe, recht aan. Ja. Maar, allemaal niet zo belangrijk. Nee, wie maar wat speelt maar, maar zo, als je ja. bijvoorbeeld naar de Dempt luistert ook, ja. naar. dat is echt zo snel als dat gaat. En, ja. Ja. Uh, ja, wij hadden ook een beetje dat tempo. Die okay. Mick die, ja. die was, uh, was ooit roadmanager van de Dempt. Dus dat okay. was ook de connectie die jij had met ja. Captain Sensible. Die die dus later uh, bij, bij de Softies heeft gehaald ja. Toen, ja. Uh, toen die vrij was. En dat was ook een leuke gast, jongen, die ik heb. Dat was zo'n geweldige gozer. En zo'n aardige iemand. Ja, nee, heerlijk, en ook, maar he? ook dat Engelse fatsoen. En, open, uh, ja, ja. en als hij een biertje en een sigaretje had, dan was, kon je hem overal neerzetten. Ja, ja. En, en een goede gitarist. Ook nog. Ja. ja. Geen drugs toen in die tijd. Ja, zal als nou, ik, nou. Uh, ik, toen ik bij de rookte ik nog af en toe wel eens een, st een sticky... Maar dat, ja, dat beviel me al eigenlijk helemaal niet meer, ik had daarvoor nee. ook ja, al wat met andere drugs en daar was ik al een beetje allemaal vanaf. En toen ja. kwam Captain Sensible bij en die zei als eerste tegen mij, zei Frank, als je in een punkband speelt, moet je niet blouwen. Nee? Dat hoort niet bij elkaar. Oké. Okay, nou, ja. toen ben ik er ook meteen mee gestopt, want ik nam van hem alles aan. <laughs> <laughs> want toen was je 19 nog? Ja, versie, nee, toen was ik 20, 20. inmiddels, ja, maar ja, die was ja. een paar jaar oud. En ja, al, als ik met ja. hem door Amsterdam liep, nou, dan werden we constant werden we. Ja, ja, ja bekend. Door, ja. Moest ja. Dus zie handtekeningen geven en zo. Dus naar hem luisterde ik wel. Dus. Hij zegt, nee, neem lekker een biertje en een, een tequilaatje. Ja. Nou, dat is voldoende. Ja. Ik stopte ook met het blauwen. Ik veranderde ook meteen helemaal. Ik werd gewoon weer mezelf. Ik werd weer ja. brutaal. Ik, uh, Klopt ik speelde Berk, beter. Is dat uh, ja. des uh, punks? Wat? Geen drugs en zo? Nou, ja, nee, niet echt Nee, toch niet. Nee. Nou ja, je hebt straight edge punk natuurlijk. Ja, ik alles alle, proberen alles... met maar te vangen in termen. Ja, ja, ja maar joh, het zijn die Punk die... is ook gewoon een Amerikaans woord eigenlijk. Gewoon met daar al you punk. Dat werd al gebruikt ja, woord. gangster ja. films en ja. al dat soort dingen. Nou ja, Zet het nou gewoon ja. opeens in ja. al, Dirty en, Harry. Ja, nou ja, ja. Do you punk? Ja, baffel, ja. Zo is het ja. kon ja. Dus nee hoor, daar gelden die wetten niet voor. Het heeft wel te maken met het do-it-yourself, wat hij zegt. Dat is een belangrijk ding geweest. Ja. Ja. Dat je niet de establishment liet beslissen over wat jij uit wilde brengen of niet. Dat is belangrijk. Ja. Dat is wel de om dat zelf te doen dus. Ja. En te zeggen, dat moet je met je grote maatschappij dan gaan we zelf toch distribueren. Ja. About a better world I saw men with guns and hate in their eyes Just fell off the earth And buildings full of sharks with only greed in their minds Just turned into dirt And leaders living bubbles telling lies for a living Just fell off the earth And I know There's no bad people There's just some bad individuals Not every believer is a terrorist, or every terrorist an Islamist, not every white man is a racist, or every German a fascist, oh well, not every Frenchie a sexist, there's no bad people, there's only some bad individuals, but if they're not the enemy, who is? With guns on their side, I hope they turn into dirt. Give a man a gun and he can rob a bank. Give a man a bank and he can rob the world. Give a man the world and he can rape our souls. When the majority becomes the dictatorship of the democracy, the minority becomes powerless. But if they're not the enemy, who is I feel kind of funny, I felt like floating around I saw my sea angel crying, it made a beautiful sound So I gave her a hand, and took her to a candy store She said, I'll lend you my wings, you're gonna love her for sure And realize she says, I don't need a world's anger It's just some smiles I wanna see And some warmth I wanna feel There's too many tears being spilled And too many hearts being chilled It's like a cry out of space Your throat hurts But nobody hears what you're screaming Yeah, nobody listens when you're screaming Hoe ging dat dan met de softies? Want hadden we ook niet een platencontract? Ja, ja, maar... ja weet natuurlijk. Ja, maar ja. wij hadden op een gegeven moment ook een platencontract. Want uh, we hadden wel een goed management en die hadden ons dan uh, aan Bazaar Records en dat was, wie was dat ook weer? Tony Berk. Ja, een ja, van ja. de oude Veronica -corneria. Ja. Oh, ja. ja. ja. En uh, dat was ook leuk, want we moesten hem voor de foto molesteren. Nou, dat hebben we niet <laughs> gedaan. <laughs> en we hebben hem even over zijn muur heen gedroken. Ja, nee <laughs> je ja. dat <is> zo ook niet zo Ja, we konden dus twee singeltjes maken. En, uh, nou ja, dat is dus gezien Het tweede singeltje uh, is Jet Boy, Jet Girl geworden. En dat is toch nog wel een grote hit uh, voor de want Die speelt dat nu nog, dus uh, oh, ja. ja. Dat zegt hij, hij was een paar jaar geleden in Amsterdam en, uh, en had hij ons uitgenodigd. Toen zei hij ook, ja, uh, this one is for my friends in Amsterdam, En I played and this, en een heel verhaal hier. En toen begon hij dat Jet Boy, Jet Curl te spelen. En, uh, ja, iedereen kent dat nummer ook. Want het was ook een cover van Saplan Poumois. Ja, en ieder, die. Ja, iedereen ja, ja. kende ja. dat al natuurlijk. Maar hij dan in het Engels met een hele gore tekst. Ja, echt een hele... Want die Big Mick wilde het niet zingen. Ik zie ik, ik ons nog zitten in die studio. De studio van uh, Hans Vermeulen. In Den Haag. En ik uh, liet die Big... Mac. I'm not gonna fucking sing this disgusting lyrics. Uh, no fucking way. Are you kidding me? Oh ja. En uh, toen vroegen ze de Captain. Uh, de, uh, en die deed wel. Ja, die we we offered me 100 guilders en I couldn't refuse. <laughs> <laughs> maar hij had wel gezegd: uh, op voorwaarde dat het niet in Engeland zou uitgebracht uh, zou worden. Oh. Nou, dat is dus mooi wel gebeurd. Ja. Nou. <laughs> Johnny Rotten heeft het nog de single of the week genoemd in, uh, in Melody Maker. Ah, ja, te gek. Ja. Want die <laughs> vond het zo geweldig. Mooie tekst. Die <laughs> vond het een stake of plastic bed one. Ja, plastic bad one. <laughs> ja. Ja, plastic. <laughs> ja, die verhalen komen opeens allemaal boven. Ja, ja leuk. ja, Heerlijk. Daarvoor zit je hier. Zo ja. al geleden, jongen. Die ja. niet er ja. wel over. Ja. Ja, en dan associeer je gewoon door en dan komen we zelf weer dingen naar boven borrelen. Ja, natuurlijk. Dat, zo werkt ja. het, ja. ja. Oké, okay. maar de softies, dat... Uiteindelijk ben je dan ook weer uitgegaan? Of te, ja, in principe. Uh, hoe, hoe is dat? Nou, dat, daar zit ook nog een heel verhaal in. Want die, uh, Jan Bik vond het wel leuk, want we hadden toen ook een album gemaakt. Een, een LP. Um, en die zou dan Africa heten en die zou dan gelanceerd worden. En dan hadden, hadden ze het zo bedacht, die Mick en uh, Jan Bik. Uh, we gaan in het Olympisch Stadion afhuren en dan gaan we een festival organiseren. Waar wij dan ook zouden spelen. Okay. En uh, er was een of andere Engelse captain, uh, oud leger, Captain Roger Wilson. Ik okay, zie ja. nog gaan met zijn tweet en, en in zijn grote over <laughs> En die zou dat allemaal organiseren. En die uh, kreeg op een gegeven moment 100.000 gulden mee om naar het Olympisch Stadion een betalen ja, voor natuurlijk. de huur. Ja. En die hebben we nooit meer gezien. Jij ja, zou toch een Ik heb, ik heb later trokker. nog wel eens bedacht... was het niet misschien toch een kennis ook van die Big Big... dat ze dat, dat samen... En dat was een gentleman... een uh, gentleman yeah. crook. Met een gentleman's agreement. Ja, ja, ja. Dus dat was einde Nou, die LP hebben we wel gemaakt... maar die is dus ook nooit uitgekomen. Want er was dus ja. ook geen geld meer voor. Ja, die Jan big die haakte af... want die moest weer snel... Ja, die moest weer een seksclub openen om dat geld weer terug te... <laughs> <laughs> <laughs> en die opnames zijn verloren gegaan? Nee, er is een jongen in Amsterdam die heeft al die opnames nog. En okay. uh, die okay. zegt ook, ja kom nou, want... Uh, maar ik heb inmiddels ook een goed record, dat je ook een beetje wat daar blijkt. ja. ja. En, en hij gaat op een band. Dus dan kan ik dat heel goed van een band recorden. Oké, okay. ja. Uh, digitaal maken. Ja, ja. Ja. Op zo'n Tascam met 0 dB. Ja. En dat kan je dan weer digitaal in je computers. Ja. Dus ja. nou Zoals kan ik daar hebben. nog wel wat mee doen. Want dat okay. is toch wel leuk om... Uh, ja, zeker leuk. Het ja. nou, was ook een goede plaat, al zeg ik het zelf. Uh, uh, uh, en daar drumde die Nico Groen ook. Uh, die heeft ook die LLP meegedrummd. Dus, okay. Met z'n drieën. En dan speelde ik ook gitaar. Dus, okay. dus bas en gitaar. Okay. Ja. Je hebt nooit gezongen. Ja, elke nummer zing ik ook. Ja, ik zong ook altijd mee. Ja, natuurlijk. Lekker awesome. koortjes en zo. Ja. Maar uh, nee, die Bikke was echt. Uh, ja. Daar kon je niet tegen op. Die had echt wel een goede stem. Ja. En ja, nou, toen oh. hebben we nog een beetje van de zomer daar nog wat optreden. En toen besloot Mick dus, uh, nou, we moeten toch maar naar Engeland. Want uh, ik ben hier wel een beetje uitge. Ja. De grondwetten, misschien te heten, onder de voeten. Ik weet het allemaal <laughs> niet. Dus toen ben ik nog mee geweest naar Engeland. En daar heb ik een maand of twee gezeten. Ja. En het leuke daarvan, hebben wij een optreden gedaan in het voorprogramma van de Dempt, En dat was wel heel apart. In de, de band, de uh, band, de band. Uh, nee, ja. de Dempt. Oh, de DEMT, sorry. Damped. Ja, oké. Okay. En uh, de Dempt met Lemmy. Oké. Okay. En uh, dan mochten wij het voorprogramma doen met Red scabies op drums. Dus daar heb ik ook nog meest aan spelen. En dat was een zaal, er stonden echt een paar duizend mensen. Dus Zo. dat was wel heel leuk. Ja, een mooie verzameling artiesten. Ja. ja, en, en Lemmy ik Lemmy van, van Motorhead. Ja. En ik mocht okay. over Lemmy zijn installatie spelen. En Lemmy, dan dacht ik, dat is een harde, maar dat is zo'n aardige gast. Jongen. Ja, hij nou, was hè, want uh, hij is er niet meer. Ja, hij ja, was, ja. Hij zei, Frank, I show you, uh, hoe... hij, die, die installatie noemde ja. had, die, die had een naam, de monster of de dit of zo de... okay. I'll, I'll show you how it works. And, uh, nou, <laughs> bas, ging hij het helemaal afstellen. Volgens, oh, wat te dat ik het goed gelap, Want hij, ja. zei, hij speelde altijd met heel veel. Uh, dat is allemaal op bas. hè? speelde hij ja. alleen op ja. Het is interessant natuurlijk om te weten hoe hij die, die switch maakt naar gitaar, want volgens mij heeft Frank een hele goede gitarist, maar goed. Ja, maar ik, wat, ja, ik was bij de softies de bassist en er was toen niemand anders dus. Oh ja. Maar toen kon ik dus over die, uh, en dat was wel een installatie hoor, dat voelde je wel uh, dat je, voelde je in je, je broekspijpen je je ja. waaien. Als je <laughs> nee, maar heel, he, zo aardig, want uh, ja. Ja, ja, dat ken ik helemaal niet in Nederland. Muzikanten onder elkaar in Nederland zijn nooit zo. Uh, nee? Nee, dat, die ervaring heb ik niet. Ik ook oh. niet. Nee, oh, nee. nee, maar en die Red Skate, is geweldige gast. Die ging gewoon zitten en die drumde gewoon al die nummers. Ja. Die, die is gewoon zo goed. Niet, kan en dat is wel nog. lekker spelen hoor. Met ja. In Ierland is het toch ook weer heel anders. Ja. Ik heb me herinneren dat wij met U2 voor de radio speelden. En toen blies Pietersen, uh, van Mekano dus, ja. die, blies, die blies een uh, versterker op. En toen zei ook die ads meteen, nou take mine en weet je wel niks en dan ja. had, prima. Nou, dat was prima. En toen hebben we een keertje in ja. de melkweg gehad we met de Nits speelden. En die waren heel precies, nee je mocht niet een tik op hun drumstel, je moest je eigen drumstel op gaan bouwen en al die dingen meer. Mm, ja. Veel meer, ja, het is waarschijnlijk het Calvinisme wat hier heerst. Dus yeah. Engeland is het dan veel makkelijker. Ja, dat viel mij ook op. Want het, uh, die Engelsen in een band, dat, die zijn echt die zijn één. Okay. Het is ja. me ook vaak opgevallen. Engelsen zijn individueel niet vaak de allerbeste muzikanten. Maar samen, samen. kunnen ze echt altijd... Een, hè, want het is een okay. soort sport, ook voor een soort voetbalteam. Je gaat ja. voor elkaar. Ja. Je laat elkaar niet stikken. En uh, ja, dat, en dat, kan dat ik heb ik daar wel een beetje gezien. Het ja. nou, viel mij vorige week nog op. Ik was in Londen. En daar was ik bij een voetbalwedstrijd ook. Voel hem. Die speelde tegen Bournemouth. Bournemouth staat zesde in de Premier League. En die, die, na één minuut en vier seconden kwam Bournemouth al op 1-0 voorsprong. En hier zou je dan meteen vijandelijk die vakken te elkaar te lijf gaan. Dat gebeurde daar helemaal niet. Mensen gaan uit hun dak. En de rest vindt dat ook wel oké. Okay. Ja. Snap je? Het, is veel, het gaat veel vriendelijker. Alleen ja, er kunnen ook mensen uit hun dak gaan om iets ja. anders. En daarom is er wel een politie uh, ja. wel op de been. De ja. politiemacht, maar Logisch, ja. ze gunt elkaar zie je, ja. en dat is met die, met die muziek precies hetzelfde. Die cultuur bestaat ook veel langer in Engeland. Ja, ja en het ja. is part of economy, ja, he. het hoort bij, en het, bij het leven daar. Ja. Hier niet, hier, als je hier echt goed bent, dan geloven ze in eerste instantie niet, en de tweede is dat een soort jownessie, door ze hier Als je de middelmaat omarmt hier, dan kom je in Nederland. Ja. Wat je zegt Calvinisme inderdaad, ja, dat geloof ik ook wel. Dat, ja, dat, ja. dat speelt een rol. Je ben ook weer teruggekomen uit Engeland, ik Ja, ik, ben, ik, ik kreeg uh, op een gegeven moment toch heimwee en ik, ik was daar ook met een vriendin en die wilde ook terug, dus ik zat een beetje tussen twee vuren. Uh, maar ik voelde me ook wel een beetje verloren hoor, in Londen. En er uh, waren we ook weinig geld en zo. En, uh, oh, dat, ja, ja. en als ik daar dus uh, uit dat huis, ik woonde ergens in Camden Town. En uh, als ik daar dus dat huis, ja dan keek naar links, en rechts, en ja. boven, de, ik wist totaal niet waar ik was. Nee. En het is zo groot. Uh, we hadden een keer geen geld voor de laatste halte metro. Nou, dat lopen we wel even. Nou, <laughs> ja, we waren twee uur onderweg hoor. Dus, ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, toen ben ik weer, <tie> toch weer naar Amsterdam gegaan. En uh, ja, daar wel weer in een gat gevallen. Want er was natuurlijk niet meteen nee. een andere band. En ja, uh, nou, dan zouden we wel wat beginnen. En, uh, maar ja, dat, dat, dat ja. lukte me gewoon niet alleen. En, uh, nee. Maar je had geen vrienden die nog een band mensen zochten of... Nou, uiteindelijk... Uh, ja, want ik, ik ben toen ook... Uh, omdat ik vaak in Paradiso had gespeeld... kende ik de mensen daar ook. Ben ik ook in Paradiso een beetje gaan werken. S'avonds een ja. beetje uh, oppassen bij de deur of... Uh, ja. ja, en dan kom je ook weer andere mensen tegen. En die kenden mij dan nog. En, uh, en Ton Lebbink werkte daar toen ook? Ja, Ton Lebbink. Dat was ja. eigenlijk wel een soort vriend van me. Ja. ja. En... Um, ja, toen werd ik op een gegeven moment gevraagd door de Vilt. Dat was een band, een, een, een band uit Amsterdam-Noord. En die had ik al eens gezien. En die, ja, dat vond ik een heel leuk bandje. Die hadden eigen nummers allemaal en een lekker beetje popmuziek. Hadden een goede drummer, een jonge talentvolle. Oh ja. En dat, dat, ja, dat trekt mij altijd. Ik ben altijd... Eigenlijk wilde ik vroeger drummer worden. Oh, vandaar. Oké. Okay. Ja, dat ja. was... Maar ja, dat kon niet in een flat in ons dorp. Nee. Ik ben op school regelmatig de klas uitgestuurd, want ik zat al dat te doen. Kan maar, genoeg eruit. Ja. is ja, dus. dus ja, ja dus dat trok mij gewoon. Dus daar ben ik bij gaan spelen. En uh, nou, dat tijdje heb ik daar, daar een paar optreden oh, okay. mee gedaan. Maar dat was rock en pop muziek een beetje. Ja, maar ja. ook wel op punk gebaseerd. Oké, okay. ja. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk... ja. Toch door die tijdsgeest ja. denk ik, hè. Ja. ja. Toen kwamen de speedwins. En de speedwins kende ik dus al eerder van de Softies. En die trokken toen al heel erg aan mij. Die zeiden altijd: die Jody zei altijd. hey Frank, why you come and play with us, man? We're much yeah. better. Maar dat was geen Amsterdamse band. Nee, dat was. Die kwamen uit Arnhem. Maar dat was ook een Engelsman. Jody was een Engelsman die in Arnhem terecht was gekomen. En daar toen de speedwins is begonnen. En. Um, ja, toen ben ik bij de Speedwins gestapt en die waren toen overgeschakeld naar een beetje hardrock achter, want punk, ze wilden ze niet meer als punk en het was oh, eigenlijk oké. al een beetje, 79 was het al een beetje over. Ja, het is eigenlijk heel kort geweest, de, de pure ja. punk hè? Ja, ja, ja. ja. ja dus die, hadden, die waren een beetje in het hardrock repertoire gegaan. Nou, ja. ik daar weer als bassist in. Ja. Ik was ook bassist bij de Vilt trouwens. Ja, als bassist kon je overal spelen. Dat, uh, ja? Ja, dat blijkt dus. Want ja. De, <coughs> En, um, Want wanneer zijn de Speedfins begonnen? Eigenlijk ook in 76, 77? 77, ja. Net als de Softies. Oké. Okay. Ja. Ja. En die waren toch al bekend geworden in Nederland. Nou, die hadden een goede single. Hè. Die hadden My Generation. En dat sloeg heel erg aan. En dat was geproduceerd door, ja, Alfred Lagarde. Ja, ja, ja. kijk. De en, ouderen onder ons kennen dat nog. Van. Ja, Beton nu en, en, die de had, en die had een radioshow. Ja. Uh, eigenlijk ja. mocht dat helemaal niet, hè. Maar draai draa die nummer, nee, draai ja. die drinken in z'n uurtje. Ja, dat kon toen nog. <laughs> <laughs> Tegenwoordig mogen ze niks meer spelen, wat ze zelf leuk vinden. Nee, nee, maar dat mocht toen eigenlijk ook ja. <laughs> niet. Maar. Ja. Oh, hier staat hier op inderdaad. Ik moet hem ja. hebben, ja. Ja, ik... Speedwins tricket bij mij wat hè? Ik zat toen op de 220, uh, 20 op, op de campus, en toen kwam een punt kwam omhoog. Dus op een gegeven moment we zeggen nou, ben je toch geïnteresseerd in? Waar moet ik naar nou naar luisteren? Hè? En toen zijn de Speedwins en uh, Eddie en de Hot Rods. Oké. Okay, ja. Maar zo ben ik bij de Speedwins In 1978 heb ik die plaat gekocht. Ja. Dat was ja. te gek. En die punkfeesten waren ook oh, heerlijk. Ja, ah, ja. Op en neer neerspringen, dat ja. was echt te gek. Ja, mensen konden zich zicht... echt uitleven. Ja. ja, echt, en, ja. Maar ook ja. als je het speelde. Dus ja. wat ik zeg, het is absoluut geen saaie muziek om te spelen. Hoor. Zeker dus Je niet. moet echt je hoofd erbij houden, want je gaat ja. zo de mist in. Dus ja. ja. Oké, okay, maar je kwam bij, uh, bij de Speed Twins, ja. de bassist weer? Ja, in eerste instantie. En uh, ja, ik, ik kon het meteen heel goed vinden met Jody, de, de zanger, schrijver. Uh. Mm -hmm. En uh, ja, die, die, die, we hadden het ook zo'n beetje over van, uh, ik zeg, waarom gaan we zelf niet een paar nummers schrijven? Ik heb nog, uh, ja. ik heb nog uh, muziek, jij hebt nog teksten. En uh, ik zeg, okay. maar dan, misschien ook toch maar een beetje van het hardrock af, toch weer een beetje terug naar de new wave kwam toen op. Ja. Ja, een beetje dat Joe Jackson-achtige, The Police, uh, The Cure, dat soort bands kwamen ja. Die hebben allemaal hele goede eerste LP's gemaakt. En, uh, Zonder meer. Ja. Dat, dat heeft ons ook wel beïnvloed. en nou, Wij zijn een beetje dat soort songs ook gaan schrijven. Maar toen moest dus... Uh, toen wilde ik dus dat ik gitaar, en toen, gitaar toen ging spelen. Ja. Ja. Nou, en toen moest dus de gitarist... Die moest eruit ja. en... Uh, omdat we geen bassist hadden, heb ik toen de, uh, de gieterist van de Vilt gevraagd. Oké, okay, als bassist. Ja. ja, nou die vonden het prachtig. Want ja. die, uh, die wilden wel wel wat meer dan de Vilt. Die ja. hadden ook niet heel veel werk. Speedwinds was meteen uh, gewoon... Ja? Was uh, ja. vaak optreden. Ja, was, echt... ja? ja was meteen... Ja, dat was meteen uh, in eerste instantie en later ook toen we die switch hadden gemaakt. En toen hmm. hebben we nog een jaar of twee... Of één jaar als Speedwins gedaan en toen hebben we de naam veranderd in een Neem. Okay, want ja. onder de naam Speedwins kregen wij op een gegeven moment ook niet heel veel werk meer, want <laughs> dat, ging nog wel eens, dat liep nog wel eens uit de hand uh, in eerdere tijden. Ja. Er ja, werd nog wel eens uh, de boel gesloopt en. Uh, toen, ja. Nou, je weet het, het waren ja, ruige feesten. Ja. Dus die kregen nooit. Die een kregen gref... last van een imago. Ja, hè? ja, dus die. die ja op, uh, Ik heb wel gelezen dat uh, Speed eens trok met een feministische SM-act volle zaal. Ja, in het begin. Ja. Ja, ja. Ja. Dat zie je ook een beetje aan die foto in binnenin. Ja. Dat, ja. Heel apart. Ja, ja, en die hadden ja. dus uh, Jackie als bassist en die speelde op twee snaren. Vandaar dat ze, als ik ze tegenkwam, dat ze altijd zeiden ja, niet bij ons bas komen. <laughs> want, die, want die drummer moest eigenlijk alles doen en die gitarist. Ja, Lane, ja. Lane Barbier, trouwens ook een vrij bekende muzikant. Uh. Leen Barbier. Ja. ja. En uh, en uh, zangeres Vera, ja, die stond er altijd heel sexy bij met hooghaken uh, en charetels en strakke uh, ja, pakjes. Ja. Ja, ja. Dus dat, ja, dat trok ook al wel heel veel mensen ja. natuurlijk. Dat, uh,